Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een Nederlandse rugzaktoerist heeft in Maleisië drie dagen cel gekregen... omdat hij naaktfoto's had gemaakt op de berg Kinabalu. De drie andere toeristen die daarvoor terecht stonden... hebben dezelfde straf gekregen. Ze moeten ook allemaal een boete betalen. De Kinabalu wordt beschouwd als een heilige berg. Volgens de autoriteiten hebben de vier zich daarom schuldig gemaakt... aan ontheiliging en op zee gedrag... Kort nadat de toeristen de omstreden foto's hadden gemaakt... kwamen er op de Kinabalu 18 mensen om het leven door een aardbeving. Volgens de vicepremier van Maleisië was het natuurgeweld een straf... voor het gedrag van de jonge toeristen. Het Duitse OM staakt het onderzoek naar het bespioneren van bondskanselier Merkel... door de Amerikaanse inlichtingendienst NSC. Volgens de Duitse justitie is het onmogelijk wettelijk te bewijzen... dat de mobiele telefoon van Merkel door de NSC is afgeluisterd. De zaak kwam eind 2013 aan het rollen na een onthulling van De Spiegel. Het weekblad baseerde zich op documenten die openbaar waren gemaakt door NSE-klokkenluider Snowden. De Duitse OM heeft een jaar lang naar bewijzen gezocht, maar niets gevonden. De Franse oud-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan is vrijgesproken van het organiseren van seksfeesten met prostituees. De 66-jarige Strauss-Kaan stond terecht omdat hij prostituees zou hebben ingehuurd voor Orgieën, waaraan hij zelf elkaar deelnam. Maar bij de behandeling van de zaak trokken vijf van de zes partijen hun aanklacht tegen hem in. Het Franse OM had om vrijspraak gevraagd. Strauss-Kaan heeft toegegeven dat hij heeft deelgenomen aan de seksfeesten, maar zei dat hij niet wist dat er ook prostituees waren. De Universiteit van Amsterdam zit met een kostenpost van 700.000 euro... door de bezetting van het Maagdenhuis en het Bungehuis begin dit jaar. De UvA heeft de schade gedeclareerd bij de verzekering. Die aanvraag is nog in behandeling. Met hun actie wilden de studenten meer inspraak afdwingen. Het weer zonnig en het wordt 25 tot plaatselijk 30 graden. In de namiddag of avond in het zuiden kans op buien... met onweer, hagel en plaatselijk veel neerslag... Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het aantal files in de Randstad valt nog mee. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Laren en Eembrugge 3 kilometer. Op de A9 Amstelveen ook maar tussen Bad Oeverdorp en het Rotterpolderplein na een ongeluk 4 kilometer. De spitsstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam Gorkum langzaam rijden bij Hardingsveld Giesendam. En op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Verspreid tot in de verste uithoeken van ons continent. Teruggebracht tot begrijpelijke proporties betekent dit dat de hit zich in een mateloos tempo vermedegd De verkoopcijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik. This is my heartbeat song.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 Wat leuk, het is 6 minuten over, de klok van 3 uur. Leuk dat je wil luisteren naar CFM Zandvoort. Tot 5 uur zijn we bij met de top 40 van Europa, genaamd de Euro Breakdown. 25e jaar, aflevering 24 van 12 juni is er weer ondertussen. Deze week hebben we 11 stijgers, 7 zittenblijvers, 16 dalers en maar liefst 6 nieuwe binnenkomers. ...betekent ook weer dat er zes mensen de lijsten niet hebben gehaald deze week. Ariana Grande na 13 weken uit de lijst. Sia samen met The Weekend en Diplo met Elastic Heart is na 15 weken uit de lijst. Onze Nederlander dood al na drie weken alweer met Hungry. En ja, de langzittende van de vorige week... Echo Smith met Cool Kids, maar liefst 27 weken stonden in de lijst... ...en die hebben hem ook niet meer gehaald. Wat jammer nou, wat balen nou weer. Rihanna, American Oxygen na zes weken... En onze zuidenbuurvrouw Sella met Reason na tien weken de lijst verlaten. Deze week gaan we weer kijken natuurlijk naar de Nederlandse top 40. De Europese top 40. Uh, twee uur lang Nederlandse top 40 krijg je maar denk ik in drie minuten tijd uh, te horen van me. En godzijdank zit tegenover weer uh, Sander Doudij. Goedemiddag. En een goedemiddag Sander, hoe maakt u het? Ja goed. Ja leugenaar. Uh, ja. Oh, wat leuk. Hé, hey, uh, jij was er vorige week niet? Nee. Jij was uh, bij de Red Cross? Ja. Roy Kuyzen, avond vier dagen. Op het einde van mijn uitzending vorige week zei ik nog net aan dat het uh, net niet doorging. Maar uh, hoe was het verder? Regenachtig. Regenachtig? Ja. Maar wel leuk? Wel gezellig. Oké, okay, en uh, is er nog wat spannends gebeurd? Nee? Nee. Nee. Hebben jullie nog je collega's naar uh, de Your Breakdown geluisterd vorige week? Ja. En jij ook? Ik ook. Ja, nou, mooi. Weet je welke op 1, 2, 3 stonden? Nee. Waarom nou weer niet? Nou, ja, toen was ik alweer onderweg. Oké, okay, onderweg naar de, waar naartoe? Naar de wandelvierdaagse. De wandelvierdaagse. Oh, wat leuk. En er werd helemaal niet eens gewandeld. dat kan je nagaan? Um, de top 3 van vorige week. Ik ga je zo verklappen hoe die eruit zag. Eerst wil ik nog even zeggen wie de snelste stijger is van deze week. Dat is, ja, kan er maar één zijn, hè? Mans Zermelo met Heroes, de winnaar uh, van het Eurovisie Songfestival. 18 plaatsen gestegen. En dus uh, de grootste verliezer uh, deze week is Kelly Clarkson met zang Maar liefst uh, 12 plaatsen gedaald. Zo direct tegen de kwart voor vijf ongeveer. Dan uh, hoor je van mij weer uh, de top drie van deze week. Maar nu eerst de top drie van uh, vorige week. Hoe zag die er ook alweer uit? Nummer drie. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Volgende week dus op uh, nummer 3 Klingon. Uh, featuring Brokenback met Revab. Twee Lunch Bunny Lewis met Bills. En één voor Matgon. Don't worry. En deze week beginnen we in nummer mum 40. Go, go. And once again, I'm yours in fractions. It takes me down. 15 weken in. Zit samen met uh, Selena Gomez I want you to know. Vier plaatsen gezakt uh, deze week helaas. Vorige week nog op uh, 36. De hoogste positie, die ze ooit hebben gehaald, is uh, nummertje 8. was een tijdje geleden op televisie. Uh, ik weet niet meer welk programma meer. Volgens mij een MTV of zoiets. overzit. We een interviewtje met iemand en die vond het heel erg jammer dat hij uh, onder andere met Selina Gomez uh, heeft samengewerkt. En dat... Uh, oh nee, dat was op de radio, jaar was dat toen ik zat te luisteren. En uh, ja, dat is het jammer vinden dat Set met Selina Gomez heeft uh, samengewerkt. Maar ik moet zeggen, ik vind het absoluut niet jammer. Ik ben er juist wel blij mee. Ik vind het een uh, mooie mix geworden. Het is ook een heerlijk nummer. Ja, dat is het ook, hè? Ja. Maar, maar, welke studio zit je, Sander? Studio 13.000 of zo? Ja, dat denk ik. Hé, hey, daar ben je weer. Ben je er nog? Ja. Oké, okay. Ja, weet je wat het is? Uh, misschien hoor je ons niet helemaal goed. Of wij horen onszelf niet helemaal goed. Eén van de twee. Uh, dat kan gebeuren. Er is weer uh, groot onderraad gepleegd. En we uh, moeten het even allemaal weer een beetje uh, vertraad afstellen, hè, zullen we maar zeggen. Ja. Dus vandaar. Hey, uh, we zijn toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomen van deze week. En die staat op de 38ste plek. Nummer 39 slaan we even voor het gemak over. Dat is Fifth Harmony samen met Kid Ink met Worth It. Eén plaatsje gezakt. En uh, Lost Frequencies staat op uh, 38. En dan zei je denken, Lost Frequencies staat er toch al in. En dat is toch nieuw binnen, niet nieuw binnengekomen. Maar uh, ze zijn een project uh, begonnen. Lost Frequencies is na, nou een project. Een nieuw nummer hebben ze gemaakt. Lost Frequencies is een project van de Belgische DJ en producer Felix De Laat. Hij maakte in 2014 een nieuwe versie van het nummer Are You With Me? Origineel van Easton Cor Corbin. En dat nummer ken je natuurlijk van de lijst der lijsten. Die plaatste het nummer in 2012 alweer op zijn album All Over The Road. En eind 2014 bereikte het nummer dan de eerste plaats van de Belgische hitlijsten. Maar nou heeft... Uh... Lost Frequencies, een uh, nieuw nummer erbij gemaakt. En dat hebben ze niet alleen gedaan. Heeft hij niet alleen gedaan, moet ik zeggen. Hij heeft het samen met uh, Janique Davy uh, gedaan. En uh, dat nummer heet uh, Reality. Nieuw binnengekomen dus op 38 deze week in de Euro Breakdown. Lost Frequencies met Janique Davy. Reality.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 the one inzending Tijdens de Eurovision Song Contest. En heb ik het we over Paulina uh, Gagherani. We are the world's people different, yet we're the same. We believe, we believe in a dream. Praying for peace and healing. I hope we can start again. Voor Polina Gagarina. Ik moet het wel goed zeggen, net zei ik het verkeerd. Een million voices, de Russische inzending tijdens de Eurofish Song Contest. En uh, het was een nek aan nek race uh, met Zweden, maar uiteindelijk heeft, uh, zoals iedereen weet, natuurlijk Zweden gewonnen. Straks nog een uh, andere mooie nieuwe binnenkomen, wat ook uh, van het Eurofish Song Festival is. En eerst gaan we naar door met de tweede nieuwe binnenkomer. En die vinden we op plek nummer 35. En dan, uh, ja... Uh, ik ga aan Sander vragen om hem uit te spreken. Hoe, hoe heet hij? Matregim? Ja, ik, ik kan geen Frans namelijk. Ik ook niet. Oké, okay. Matregim? Dat weet ik wel. Enseketumem? Nou, laat even weten of ik het uh, goed heb uitgesproken. Uh, doe het even op uh, facebook.com slash Euro Breakdown. En anders uh, laat even een audiofragmentje achter uh, hoe het wel hoort... Metre, Jim, die kennen we, Metre Jims die kennen we natuurlijk allemaal van de hit die ze scoorde in 2013. De eerste solo-hit van ze, Jemteer. Afkomstig van het album uh, Subliminal. Nou, de single wip uh, tien weken lang heen en weer op de posities uh, 7 en 8 in de Nederlandse top 40. En nooit eerder stond de single zo lang achter elkaar op deze twee plaatsen. Begin 2014 kwamen ze met de nieuwe single uh, Zombie. Nou, die is nooit echt een uh, hele grote hit geworden... Maar nou hebben ze dus een derde nieuwe solo single uitgebracht. En dan heb ik het over Eseke Tumem op uh, 35. Hier in de Euro Breakdown op uh, ZFM Zandvoort. Straks nog vier andere nieuwe binnenkomers, maar eerst dus met het de, de tunnel nous mener à ce jeu du mal et de la T'avais juste à lever de schilderijen. j'étais te sous mes paupières afin de te voir même dans un Je telt. je was geïnteresseerd, maar ik was J'ai zo goed in het leven. Ik was niet la goed Est-ce que je t'aime Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes Je sais pas si je t'aime. Pour t'éviter de souffrir, je n'avais qu'à te dire je t'aime. het m'a fait mal de te faire mal. Je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je Dans dan, temps le temps passe pas et je dan, dan, dan, Et dan, dan, dan, dan, dan, dan, pas dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, Op van zandvoort en ondertussen is alweer bijna een half uur verstreken. En hebben we pas de eerste vijf nummers van deze week behandeld. Komt omdat we zoveel mooie nieuwe binnenkomers hebben deze week. Net zoals de volgende. De Joro samen met Chris Brown is dat. Want Erik Oroso Quita. zoals de Joro in het echt heet, is in zijn jeugd actief als DJ. Nou, op zijn e produceert hij als Tarnik toen nog uh, zijn eerste nummers. Vijf jaar later dan scoort hij als Oro. Zoals hij nu heet in 2013 met J. Zijn eerste hit in de top 40. Nou, in 2014 zit ook zijn track 5 Hours in de digitale platenkoffers uh, van Swirls' grootste DJ's. En staat hij opnieuw in de top 40. Maar uh, ja, Chris Brown die zich ermee en die dacht van... Hé, hey, ik vind dat wel een lekkere track, maar er zitten geen vocals in. Mag ik die voor jou gaan doen, nou zegt die hoor van kom erop. Maar dan kunnen ze niet natuurlijk 5 hours eh, laten heten. Dus uh, dan werd die 5 uh, more hours. Dus we uh, zijn deze week nieuw binnengekomen op 34 diario samen met Chris Brown 5 more hours. Op 34. Ja komt hij, komt ie. Daar is hij dan. What you want to do, baby? Where you wanna go. go.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 Nog uh, vijf uur doorgaan. Dan uh, no. ben ik ondertussen een ijskompje geworden, denk ik. Wat God, wat ben ik blij zeggen. Yes, jongen jongen jongen We hebben een nieuwe echo. De Euro samen met Chris Brown. Nieuw binnengekomen dus op uh, 34 met de uh, 5 more hours. De Euro Breakdown op vrijdag Niet betrouwbaar, maar wel origineel.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 Week op uh, 32 hier in de breakdown op jouw van in Zandvoort. Tijdens deze mooie zonnige vrijdagmiddag. En als je naar nou de herhaling luistert, uh, minder zonnige zaterdagavond. Zo kun je hem ook zien uh, wat jij wil. Het ligt eraan wanneer je luistert, hè. Goed, uh, 31 slaan we weer even voor het gemak over. Die zal Sander uh, zo direct aan jou gaan vertellen wie daar stond. Net zoals alle andere vorige nummers. Mocht je niet hebben opgelet of uh, wil je graag meeschrijven en ging het even te snel... Sander zal het naar na het volgende nummer even een kleine resume voor je geven. Maar eerst gaan we ons uh, opmaken voor de uh, vierde alweer nieuwe binnenkomer van deze week. Want in 2008 studeert deze dame af aan de Dance Academy in Amsterdam. Waar dan ook anders. Waar ze richting, uh, zang en dans, uh, de, de richting Zang en Dans volgde. Nou, direct daarna verhuisde ze op 20-jarige leeftijd naar uh, Los Angeles om haar American Dream om zangeres te worden te verwezenlijken. Nou, samen met uh, Sigourney Corps performde ze het duo Amsterdam. En is er te zien in Dancing For Me van uh, Flowrider. Het succes van deze Amsterdamse was uh, helaas snel ter zielen. Toch had deze dame voldoende indruk gemaakt op Flowrider, die haar meenam in naar zijn optredens. En het resulteert in 2013 in een platencontract bij Republic Records. Nou, de buutsingle Somebody, waar ook al Jeremiah op te horen is... verschijnt begin 2015 en komt in de top 10 van de American Billboard Hot 100-lijst terecht. En in Nederland wordt het in april haar eerste top 40-notering... Maar nu ondertussen, ook in de rest van Europa, is zij populair geworden. En heb ik het natuurlijk over niemand minder dan uh, Nathalie LaRose. Met een prachtige nummer, somebody samen met Jeremiah op nummer 30 deze week in de Eurobreakdown breakdown hier op uh, ZFM Zandvoort. Yeah. Nathalie Lerose op nummer 30 deze week... nieuw binnengekomen in de Euro Breakdown. Prachtige single Somebody... in april al in uh, Nederland echt doorgebroken. Eerder die jaar uh, in Amerika... waar ze woont tegenwoordig, hè? En uh, ja, dat was Nathalie Lerose op nummer 30. Hé, hey, daar is hij. Goed, je herkent het deuntje wel. We schakelen weer over naar uh, Studio 13.000. Naar nou, onze eigen Sander... Oh ja, ja. moet ik wel blijven blijven. Nou, op nummer 40 hebben we... Uh, Z featuring Selena Gomez met I Want You To Know. En dan nummer 39... Fifth Harmony featuring Kid Ink met Work It. En nieuw binnengekomen deze week... op nummer 38 is Lost Frequencies... featuring Yannick Deffy... met Reality. En dan nummer 37, vorige week stond je op 38... Paulina Garan... Garan... Ja, ik, ik vind hem ook nog lastig hoor. Met Million Voices... En dan nummer 36, Pitbull en Neo met Standards Our Live. Op nummer 35, met The James met SQ. Nou, dan hebben we nummer. Essek men? Ja joh, ik kan ook even Ik zou niet eens weten wat het betekent. Iets met Memo of zo Ik wacht. 34. En dan nummer 34 hebben we Deodor met featuring Chris Brown met 5 more Howard. En dan nummer 33 hebben we Clean Bandit met Stronger. Op nummer 32 hebben we Taylor featuring Kendrick Lamar met Bad Blast. Op nummer 31 hebben we Hoody Allen featuring Attuay met All About It. En we hebben hem net gehoord, nieuw binnengekomen deze week. Op nummer 30 is Nathalie LaRosa met Somebody. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met uh, nummer 29. En dat is uh, een van de nieuwe binnenkomers, de ene laatste alweer. Laatste zat verklappen, die staat om 19. Ik weet niet of we dit uh, uur nog mee kunnen nemen. En daarvoor gaan we afreizen voor deze nieuwe binnenkomer naar het zuiden. En om precies te zijn naar België. Geboren in 1996 is deze Louise Notte. En in 2013 neemt hij dan uh, deel aan de Belgische editie van The Voice. Hij eindigt daar als tweede achter winnares Laurent Fakna. Nou, met Rhythm Inside wordt hij uitgekozen als inzending voor het Eurovision Song Contest namens België. En uh, ja, hij wordt geen eerste, maar toch nog een mooie vierde plek voor deze Belgische wens. En hier is hij dan op 29. Louis Notte met Rhythm Inside. Listen to the sound of thunder.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 pop we're gonna rap up, up tonight and if we die tomorrow what do we have to show for the wicked ways don't be low the rhythm inside is telling us we can fly tomorrow on the beautiful wind that blows on the ghosts they try to Love to the tide i'm gonna get that rhythm back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 And we're gonna rap up, wrap up, wrap up, up, wrap up, wrap up, up, wrap up, wrap up, up, up, wrap up, up, wrap up, up, wrap up, up Get them. In de Felix Remix. Oh, dat was hoogste positie uh, nummer 1. En uh, de vorige week stond hij nog op uh, 32, maar hij zit uh, steeds meer en meer en meer te stijgen. Um, ja, even kijken. Een uh, uh, uh, beetje top 40 nieuws zullen we dat doen, zo? Ja, gaan we lekker doen. Taylor Swift, wil je daar wat over weten? Ja. Want uh, Taylor Swift heeft een uh, nieuwe bodyguard. Schrik niet wie dat is. Taylor Swift geeft haar beveiligers uh, vrij af als ze in de buurt is van uh, Calvin Harris. En dat uh, gebeurt steeds vaker en vaker. De zangeres uh, geniet van ieder moment dat ze vrij is en vliegt dan in haar vliegtuig naar de plek waar Harris op dat moment is. En ze voelt zich erg veilig met uh, Calvin en heeft haar beveiligers dan ook uh, niet in de buurt als hij er is. Zo laten insiders weten aan het uh, ja, entertainmentprogramma uh, uit Amerika E! News... Het tweetal doet er alles aan om elkaar te kunnen zien met drukke schema's voor zichzelf. Ze zijn iedere dag dat ze vrij zijn, wel bij elkaar. Nou, volgens mij is het niet alleen nieuwe bodyguard die Chris uh, of Calvin Harris. Maar volgens mij is het ook gewoon de nieuwe liefde van Taylor Swift. Is you. Uh, is is Is Is Is you. Annual, he he good? Good? It's on the battery, it's on the batcher, there's on the batcher, it's on the batcher, it's on the battery, there's on the batcher, there's the it's on the batcher, it's on the there's the What about a hit? What about a hit? Oh, your love start to shake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 We'll Nieuw binnengekomen op 27. Hayden James, Something About You. Deze week staat hij op de 26e plek. En uh, mijn va vaste luisteraars thuis, geweldig. Je weet altijd dat uh, Sander lijstje, Sander Douwerdij uh, bij me zit. Nou, die hebben niet een, uh, ik niet alleen maken van ervan. We hebben het luisteraars nou ook. Sander ik weet niet. Uh, Eet je veel kebab of zo, Sander. Nou, blijkbaar. Ja, ik merk het. Nou uh, ja, niks aan te doen. 26 dus voor uh, Hayden J. De Euro Breakdown. Door met uh, nummer 23. Zo heet hij huis van uh, Megan Trainer. Bye.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 Dear Future Husband, nou, wil je ooit dus, uh, met Meghan Trainor uh, gaan trouwen? Heb je dat idee? Sommer zit hard ja te knikken en Pieter ook ondertussen. Pieter, je bent al getrouwd, hou je in. Dan uh, luister dan goed naar dit nummer en uh, pluis even helemaal de tekst uit. Weet je wat je wil en uh, niet kan doen. Hey, even uh, nog wat meer over uh, Taylor Swift... Ze hebben niet alleen een nieuwe liefdesrelatie. Nou ja, bijna een liefdesrelatie dan. Ik, ik vind het een liefdesrelatie. Um, Taylor Swift heeft een gezin in problemen ook de helpende hand toegestoken... en hen 15.000 dollar geschonken. De zangeres was geraakt door het nieuws over een texaans gezin... dat betrokken raakte bij een zwaar ongeval. Een brandweerman werd opgeroepen om naar een ongeval te komen... en daar bleken zijn vrouw en, en, zijn vrouw en zoon de slachtoffer te zijn... Het gezin bleek medisch hulp nodig te hebben... waarvoor geen verzekering was. En dus besloten ze geld in te zamelen. Taylor Swift maakte volgens Celebus, uh, dat is ook weer zo'n Amerikaanse celebrity... Uh, ja, roddelpers noem ik het maar even... een uh, bedrag van uh, 15.000 euro maakte zij dus over... om dat gezin te gaan helpen. Taylor Swift, een van de meest... Nou, de meest invloedrijkste vrouw van de wereld qua zangeres... Laatste nummer van dit uur, dat vinden we op de 21ste plek. En eh, je hoort hem al wel, Last Frequencies. Are you with me? dance by water the Mexican sky. Drink some margaritas, watch me blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Maar ook dus Rick's op 21 de de met de de are, you me. are You With Me? Ondertussen staat This hij alweer 16 de weken de lang in de lijst. En zo. De hoogste positie ooit was uh, nummer 2. Ik zeg uh, top, uh... tot zover. Nou, het het nieuws van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks Wat meer. ZFM. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur.